10 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. IMF-tofman Strauss-Kaan wordt verdacht van crimineel seksueel gedrag, poging tot verkrachting en vrijheidsberoving. De politie in New York heeft dat bekendgemaakt... nadat de Fransman om twee uur s'nachts was gearresteerd... in een vliegtuig op John F. Kennedy Airport. Hij, zat, hij zit vast in een afwachting van zijn voorgeleiding. Strauss-Kaan zou een kamermeisje in een hotel tot twee keer toe hebben vastgegrepen... en haar hebben gedwongen tot orale seks. De vrouw wist te ontsnappen. De mf topman heeft de beschuldigingen tegengesproken. Dominique strauss kahn is lid van de Socialistische Partij. Hij wordt gezien als mogelijke uitdager van president Sarkozy... bij de verkiezingen van volgend jaar in Frankrijk. Een betrokkenen bij een massale vechtpartij in Hoorn ligt op de intensive care. Hij is niet in levensgevaar. De man raakte gisteravond zwaar gewond bij een kickboksgala... Een bokswedstrijd liep uit de hand en daarna braken ook onder het publiek gevechten uit. Er werd met stoelen gesmeten. Toen bezoekers in paniek naar buiten vluchten, werd er buiten de sporthal geschoten. Daarbij raakte niemand gewond. Er is één arrestatie verricht. In Australië zijn dit weekend meer dan 1600 mensen opgepakt die zich met te veel drank op hadden misdragen. De politie was extra actief in het kader van de tweedaagse Operation Unite. Daarmee wilden de Australische autoriteiten een einde maken aan de problematische drinkcultuur in het land. Onder invloed van drank zijn er elk weekend veel vechtpartijen. Daarnaast zijn onder meer wildplassen en rijden onder invloed een probleem in Australië. In Oost-Jeruzalem zijn Palestijnse demonstranten voor de tweede achtereenvolgende dag slags geraakt met de Israëlische politie. De rellen begonnen gisteren na de begrafenis van een Palestijnse jongen die door een Joodse kolonist zou zijn doodgeschoten. Het Israëlische leger is vandaag extra alert omdat het voor de Palestijnen Nakba-dag is. Daarop herdenken ze de vlucht en verdrijving van honderdduizenden Arabieren rond de stichting van de staat Israël. In de Palestijnse gebieden worden massale demonstraties en marsen gehouden. Het weer vanochtend verspreidt een paar buien. In de middag wisselend bewolkt en geleidelijk droger. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Beleef de nieuwe Hollandse Waterlinie. Tachtig kilometer lang wandelen, fietsen, varen en activiteiten voor jong en oud. Vanaf de Biesbos tot aan Muiden, kunsttheater, muziek en verhalen. Ga naar de activiteitenkalender of download de Waterlinie Fietsknooppuntenkaart op hollandsewaterlinie.nl. Ontdek zondag 15 mei de mooiste verborgen verhalen van het Tropenmuseumgebouw. Kom op plekken waar je als publiek normaal niet komt en dwaal mee over de wereld, door de reliefs en architectuur van het gebouw. Tevens is er een rondleiding door de tentoonstelling Rood. Meer informatie op tropemuseum.nl Provincie Flevoland bestaat 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Daarom organiseert Flevoland samen met de ANWB allerlei feestelijke activiteiten op 21 mei. U kunt bijvoorbeeld schat zoeken, zweefvliegen, varen op een driemaster of segwayen. Kijk voor het volledige programma en de startlocaties op flevolandpaktuit.nl en laat u trakteren. Kom op zaterdag 21 mei fietsen rondom de Biesbos. U fietst naar route langs 12 boerderijen in Brabant aan de Biesbos. En bij ieder bedrijf ontvangt u een streekproduct om te proeven of om mee te nemen voor het diner aan het einde van deze dag. Kijk voor meer informatie op streekkoken.nl Helle monsters, duivels, engelen, ridders, listige vrouwen en naakten. Kom naar Museum de Lakenhaal in Leiden voor de tentoonstelling Lucas van Leiden en de Renaissance. Met schilderijen en printen uit de hele wereld. Tot en met 26 juni. Kijk op lakenhaal.nl. En alles kunt u nog even nalezen op lekkerweg.nl. Dat was het Lekkerweg in Eigen Land.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der graag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Oranje, blanje, bleu. De kleuren van de prinsenvlag zijn het. De vlag die sinds de jaren 30 is gecompromitteerd door de NSB. En alleen nog eens terug te vinden bij suspecte extreemrechtsorganisaties. En zo bleek deze week door publicaties op website Geen Stijl. Tegenwoordig ook door de kamerfractie van de PVV. Sinds de moord op Pim Fortuyn is het een heikel onderwerp. Het vergelijken van eh, rechtse politici van tegenwoordig met die uit de jaren dertig. Eén overeenkomst blijkt er nu in ieder geval te zijn. De voorliefde voor eenzelfde nationalistisch symbool. En voor ons is dat weer aanleiding om met alle slagen om de arm die er te maken zijn... toch te gaan kijken in hoeverre de vergelijking verder nog opgaat... en wat de verschillen zijn. En dat doen we met historici Koen Vossen en Robin Sla. En daarna gaat het over China... Jan van der Putten schreef een boek over het China van nu, maar vooral ook over de historische achtergronden van de nieuwe wereldmacht in wording. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Paul. Oh. Uh, deze week zijn toevallig heel wat Chinezen in Nederland vanwege het pingpongkampioenschap. Pingpong, zijn dat eigenlijk ook Chinese woorden? Pingpangchal? <laughs> Mocht wel. Pingpong, dat is een onomatopee. een ja? klank naar bood, een Balletje, chow. Dat betekent het. Maar in China is het dus pingpong, begrijp ik? Pingpong. Ping ping ja, okay. ping en als je naar de karakters kijkt, dan zie je gewoon een pingpongtafel staan. Het is echt een, is een, is een beeld, een duidelijk beeld van een pingpongtafel. Ja. En is pingpong nou ook een echte oude Chinese traditie? Want daar heb je een... Nee, Nee, nee, nee. Uh, pingpong komt uit het Westen, maar is in China massaal ingevoerd. Voornamelijk omdat het zo goedkoop was. He. Het is een, uh, het meest populaire spel in China ook: 300. 100 miljoen mensen beoefenen. het. Goed, maar ik denk dus dat straks pingpong misschien alleen nog, als het over pingpong diplomatie gaat, aan de orde kan, Maar Ja, <laughs> dat is een belangrijk aspect. Als we dus straks man. na 11, na de column van Elke en daar verder over gaan hebben. Ja, en na elf uur in de tweede uur van OVT bespreken we het boek Onder Stroom over de geschiedenis van elektronische muziek. En dan hebben we dus niet over elektrische gitaren en dergelijke, maar over whatever it may be, echte elektrische muziek. En u hoort dan ook hoe dat klinkt. En tegen half twaalf ten slotte in het spoor terug het derde deel van onze serie De Onderduik over de belevenissen van Joodse Nederlanders die tussen 1942 en 1945 probeerden te overleven. Ja, dat allemaal de komende twee uur, maar nu eerst nog iets heel opmerkelijks uit het nieuws van eerder deze week. Door Smurvenland. Want een Franse socioloog concludeert na onderzoek dat er 101 blauw-witte wezens een maatschappij hebben die wat weggeeft van het nazirijk. Een totalitair systeem met één oppersmurf dat ook nog racistisch is. Hey, kom naar Smurvenland, welkom allemaal. Ja, kom naar Smurvenland, een land van pracht en praal. Hé, hey, kom naar Smurvenland, het is hier heel speciaal. Ja, het bericht uit editie NL was dat, maar het heeft ook in allerlei kranten gestaan... en het is in allerlei andere programma's aan de orde geweest. Nieuws naar aanleiding van een boek van de Fransman Antoine Bueno... waarin de Smurven dus nazistisch worden genoemd met als dictator grote Smurf... Smurfin als Ari, schoonheidsideaal, en aardsvijand van de Smurven. Gargamel kent duidelijke overeenkomsten met de eeuwige jood uit de nazi-propaganda... Veel gekker moet het niet worden, denk ja. je dan? Dat is ook zo. Tegelijkertijd denk ik ook wel... Dus, ja, die smurven zijn toch een beetje zouteloos, uh, die strips. En nu wordt het toch weer gezellig met de smurven. Maar goed, het is niet voor de eerste keer dat er ophef ontstaat over strips. Uh, de oudste Kruis strips worden vaak uh, benoemd als racistisch en kolonialistisch... En ook wie ze nog kent, Sjors en Chimmy, hadden het een en ander wat ze te verweten kregen. Ze zouden, nou ja, begrijpt het wel, Chimmy. Aan de telefoon, stripkennen en uitgeven van het stripblad Eppo, Rob van Bavel, om ons wat bij te praten over ja, deze ophef rond de smurven. Rob van Bavel, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de smurven, uh, die kunnen gewoon naar, uh, ja, bij de foute geschiedenis. Ja, dit, dit is vind ik weer een van die uh, onderzoeken van ja, als je maar lang genoeg zoekt... dan vind je waarschijnlijk in, in elk stukje literatuur uh, en dus ook in stripverhalen... dingen die waarschijnlijk in deze tijd niet door de beugel zouden kunnen. Uh, maar ik wat heb wat altijd... is het ergste in de, in de Strip? Sorry? Het ergste uh, in de smurf Strip? Ja, nou, wat, wat ze naar voren halen van grote smurf uh, als dictator... Uh, ja, Grote Smurf is de leider van het volkje. En doet eigenlijk uh, alles met, met overleg. En uh, is, is de, de wijze oppersmurf, zeg maar. Die elke keer het, uh, het, het Rijk, het Smurvenrijk, weet uh, te verdedigen. En uit handen te houden van, van de grote vijand Gargamel. Ja, dat klinkt eigenlijk best goed. Ja, ja goed. Er, er zijn geen smurven, en dergelijke. Er wordt niet gemarteld en gemoord. Nee nee nee, nee, nee, nee. Maar, eh, want er zijn natuurlijk eh, stripboeken waar het er veel gewelddadiger in toe gaat. Ik kan me voorstellen dat er andere strips zijn... Eh, die ook voor dat soort vergelijkingen in aanmerking komen. Is ja. het in het verleden wel gebeurd? Ja, zeker. Uh, een van mijn meestal... Uh, favoriete strippen is uh, uh, de strip Trigie van Don Lawrence, die die ook daarna Storm tekende. Uh, dat was een strip die zich, het verhaal speelde zich af op de planeet Electron, miljoenen jaren hier vandaan en dan ook nog een keer in het verleden. En dat dat dus op aarde een uh, groot ruimtevaartuig was neergestort, afkomstig, van die planeet, uh, vonden ze daar dus documenten over dat keizerrijk dat daar was. En uit de geschiedenis uh, van dat keizerrijk ja, werd het verhaal van, van Trigier verteld. Nou, aan het hoofd van uh, dat keizerrijk stond uiteraard de keizer uh, Trigo die uh, Nero-achtige trekken vertoonde, zeg maar. En echt als een dictator het, uh, het Rijk leidde. Aan de andere kant uh, ja, werd dat wel weer vergoeilijkt door alle goede dingen die hij deed. En hij had het eigenlijk wel altijd weer bij, uh, bij het rechte eind. Die, die ophef ontstond toen de tekenaar Don Lawrence in de strip op een gegeven nazi ging tekenen. Het was eigenlijk een, een kruising tussen de uh, Romeinse stijl, zoals die kennen uit, uit uh, Ben Hur, de films van, van Gladiator. En uh, een stukje science fiction wat je terug zag in Star Wars. Dus aan de ene kant zag je een man lopen in een, in een harnas met, met, met, met een zwaard en een, uh, uh, op, op mooie sandalen. Uh, terwijl er dus uh, prachtige ruimteschepen voorbij vlogen. Maar, maar wat was het probleem met, met de nazi's die, die dan of nazi figuurtjes die in die strip getekend werden? Wat, wat, wat, wat, wat, wat was er de kritiek? Wat, wat, wat was het punt? Dat die Trigo als een dictator eigenlijk door dat hele, uh, over dat hele rijk regeerde. Uh, en dat ook de, de slechterikken, de, de mensen die het rijk be, bedreigden, uh, gekleurde mensen waren vaak. Dus het waren in het geval van Trigo vaak uh, gele en groene wezens. Chinezen en zo. Uh, ze zagen er wel een beetje Aziatisch uit, <laughs> nu je het zo zegt. Ja. Maar, maar heeft dit misschien te maken met. Want hier die stripten hebben we denk ik over ergens die eind jaren 70, begin jaren 80. Of ja, ja, ja eind 60, uh, begin 70. En dat is ook een tijd dat we niet zo van dik dat dictators en zo houden. Misschien nee, nee, nee, heeft dit gewoon daarmee te maken. Ja, en de meer uh, als een puur Britse strip, want wij, wij lazen hem in Nederland in Blad Sjors, wat daarna Eppo werd. Uh, daar, daar stond uh, Trigio ook in. En het, het stond wel voor een stukje haaks op de Nederlandse maatschappij. Op een gegeven moment werd ook op de redactie geopperd voor kunnen wij die strip niet een beetje bijsturen? Kunnen we wat Nederlands maken? Maar ja, voor, voor... Uh, de Engelsen was het eigenlijk gewoon een, een, een prima strip. Men, men, men zag daar eigenlijk niet zo de, de problemen van in. Ja. Pas toen Don Lawrence als grapje overigens uh, een keer nazi uh, tekende. Toen gingen er overal bellen rinkelen van wat is dit nou? Zie je nou, dit is fascistisch. Terwijl Don zoiets zei van ja jongens, ik zit hier in mijn eigen wereldje... op een kamertje op het platteland van Engeland mijn stripjes te maken. En ik vond het wel geinig. Dus waarom lopen jullie zo moeilijk te doen? Wat is gewoon een, uh, een man die een grapje uithaalt? Nou ja, zo kunnen dat soort dingen de, de wereld in komen. Ja, als, als je kijkt wat ze tegenwoordig in videogames doen, stelt het niks voor. Hè? Maar nee. als we daar even van die buitenlandse strips afstappen. Want zowel de Smurf als, als, als dit voorbeeld zijn natuurlijk geen Nederlandse strips. Is het een Nederlandse strip ook wel eens overkomen? Dit soort uh, kritische noten? Nou, wat we op een gegeven moment zagen. De langslopende strip in Nederland is Jos en Jimmy. En die is dus voor, door verschillende tekenaars is die getekend. Uh, van oorsprong komt hij uit Amerika. Maar al snel werd hij voor het uh, Blad Margriet uh, omgedoopt in George en Chimie. Het was in George en de Jebe uh, Rebellenclub. En daar kwam opgevend uh, Chimie bij, een negentje. En dat was ook een beetje in de tijd van die Piet Broos boeken. Over Sinterklaas en zijn uh, zwarte knechten. Dus het, uh, het, het werd een traditioneel negentje: pikzwart, uh, grote rode lippen, uh, kroeshaar. Beetje dommer, uh, kon niet goed uh, Nederlands praten. Ja, ja zoals je ze bij, op de vrije school bij rassenkunde krijgt, voorgeschoten ja, op ongeveer. Uh, uh, Rudolf Steiner was dat. He? Ik geloof tegenwoordig, ja, ja, ja. dat doen ze tegenwoordig niet meer, maar Steiner nee. deed dat wel. Uh, uh, uh, uh, Rob van Babel, nog even één ding. Als je, uh, welke stripheld strip wordt het, het volgende slachtoffer? Ik doe even een voorzet. Obelix, die wordt straks door de dierenpartij aangeklaagd. Bijvoorbeeld. Uh. Die onvriendelijk doden waarschijnlijk. Ja, uh, wat, wat ik al in het begin zei. Je, je kan, als je overal gaat, zoeken, kan, kan je altijd wat vinden. Zeker omdat uh, dit soort dingen vaak uh, vanuit een, een onschuld geboren zijn... of vanuit een, een spannend gegeven. Net zoals de, de smurven eigenlijk. En dat gaat op een gegeven moment eigen leven leiden. Ook ja. omdat het gewoon decennia daarna nog steeds bestaat. Oké, okay, nou de smurfen zullen blijven bestaan. Rob van Bavel, ja. uh, bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan. Ja even wapperde onze vlag over alle zeeën. Er was de driekleur het symbool van onze vrijheid. Zo staat het in het verkiezingsprogramma van de PVV. Maar over welke driekleur hebben we het dan? Over de rood-wit-blauwe of over de twee oranje-blanje-bleu-vlaggen... die deze week de ramen van de PVV Tweede Kamerfractie sierden? Want over die oranje-blanje-bleu-vlaggen... brak deze week de zoveelste rel rond de PVV uit. De zogenoemde prinsenvlag, ooit gedragen door de geuzen bij Den Briel is namelijk besmet geraakt. Ze werd in de jaren dertig door de NSB gekaapt en is sindsdien in onbruik geraakt. Een beetje suf dus van die PVV om juist deze foute driekleur voor hun ramen te hangen. Alsof ze Nederland wilde uitnodigen om eens van gedachten te wisselen... over de mogelijke overeenkomsten tussen henzelf en de mannen van Mussert. Ja, en omdat ze er zelf zo nadrukkelijk naar vissen... voldoen we vanochtend aan hun, laten we maar zeggen, wens. Niet omdat we die bewegingen vanzelf op één lijn willen zetten... maar omdat we willen weten of de historische vergelijking iets oplevert... of die helderheid verschaft, bijvoorbeeld over dat patriotisme... en die vaderlandsliefde bij de PVV. Aan tafel, u hoorde het uh, ons straks al meedelen... twee kundige historici, Koen, Vosser, Koen Vossen kenner van kleinrechtse populistische partijen door de eeuwen heen... zullen we zeggen, voor het gemak. En Robin Tesla, die samen met zijn collega Edwin Klein... schrijft aan een e over de NSB... wat in omvang nee. de Jong naar de kroon gaat steken. Heren, welkom. Laten we even de gebeurtenissen van deze week ophalen. We keren even terug naar afgelopen woensdag 11 mei... toen bekend werd dat de zogenoemde prinsenvlag... zou hangen bij de PVV-fractie op, uh, op een paar kamers. Toen hoorden we op de Radio 1 al dit... Vanochtend vroeg reageerde PVV-kamerlid Gerbrands dat ze die vlag nog nooit had gezien. Niet in de fractiekamer. En uh, ja, ik weet niet precies wat er in uh, alle andere kamers uh, hangt. Maar sindsdien is het stil bij de PVV. En weet onze politiek verslaggever dus ook niet... wat nou het verhaal is achter die oranje-wit-blauwe vlag. Ja, dat is onbekend. Uh, ze hingen bij de Kamerleden Johan Driessen en Wim Kortenhoeven. Uh, die kunnen we niet bereiken. De enige die wel gereageerd heeft vandaag is uh, Kamerlid Hero Brinkman. En die heeft via Twitter van zich laten horen. En hij schrijft... De historie van de Prinsenvlag is mooi, maar helaas besmet door de NSB. Goed dat de vlaggen zijn weggehaald, schrijft hij. Ja, je zou zeggen... Probleem, erledigt. Goed, uh, maar even dit. Koen Vossen. Ze moeten toch geweten hebben dat er iets was met die vlag? Zo dom kun je toch niet zijn? Um, nou ja, hoeveel mensen wisten dat er iets aan de hand was met die vlag? Even googelen en je hebt het. Ja, ik ja, heb je googlen, op de maar wie... Websites van stormfront en dat soort organisaties. <laughs> ja, ja, maar ja. zou iedereen die een vlag ophangt gaan googelen wat die vlag betekent? Ik lijkt me niet. Dus ik denk heel eerlijk gezegd dat. Maar uh, als je speciaal je ook... voor een ander soort vlag kiest. Die, die, die vlag, het is niet zo, ja. als je ergens een Nederlandse vlag gaat kopen... krijg je rood-wit blauw nee, En het krijg is, je het niet is, deze. Dus, het is curieus, ja. maar... Uh, absoluut, maar ik... Ik geloof nou niet dat men die vlag heeft opgehangen... vanuit het idee van, nou kijk eens, wij hebben toch affiniteit met de NSB. Nee, absoluut niet. Ik denk dat die vlag is opgehangen vanuit een soort nationalistisch... 80-jarige oorlog. Wij staan op één lijn met Willem van Oranje. zich niet helemaal beseffend dat de NSB daar ook gebruik van heeft gemaakt. Ja, historisch kennis is soms toch nuttig. Robin Tesla, wat was er nou precies met die vlag... Leg ons, praat ons even bij. Wat was het inderdaad? Uh, nou, het hoe zat het? Het idee is ontstaan dat de kleuren van de vlag rood-wit-blauw zijn vastgesteld. als stellingname tegen de NSB in 1937. Dat is uh, een mythe achteraf geworden. Uh, de kleuren rood-wit-blauw uh, zijn door het toenmalige kabinet Ruijs de Berenbroek. In, op 2 januari 1933 al vastgesteld. NSB was toen een volstrekt onbeduidend partijtje met amper duizend leden. De uh, regering liet het vervolgens na om dat besluit... in de vorm van een KB, koninklijk besluit, of een wet te gieten. Waardoor die discussie over, die, uh, over de kleuren van de vlag uh, bleef voortduren. Uiteindelijk premier Corleijn uh, niet was van enige autoritaire trekjes. Die heeft in uh, begin 37 een koninklijk besluit afgedwongen... bij zijn mede-ministers En dat ter tekening aan Wilhelmina voorgelegd. Uh, vervolgens is er ook... In april 1937 een ontwerpwet uh, ingediend bij de Tweede Kamer. En uit die toelichting blijkt dat ook, ook uit die toelichting blijkt dat die kleuren helemaal geen stellingname tegen de NSB zijn. Want er wordt zelfs ruimte gelaten aan particulieren, zo de NSB, om een andere kleur vlag dan rood-wit-blauw uh, te gebruiken. Je mocht, als je wilde oranje. Ja, als particulier wel wit-blauw doen. De formele vlag, God voor de overheid. Goed, dus even voor de dingen op een rijtje. Ja. Het is geen reactie op de NSB dat we een rood-wit-blauwe vlag hebben. Het speelde al langer. En het is geëffectualiseerd in 1937. Waarom ja. ging de NSB dan wel? Was het inderdaad een vlag die de nou, NSB tijdens hun parades gebruikte... of is dat ook overdreven? Zeker, zeker. En ik denk dat de NSB in zekere zin aan die mythe heeft bijgedragen... doordat in 1938 het een order uitvaardigen... fascistische leiders, die bevelen nu eenmaal... dat de nationale vlag oranje-blanje-bleu was. Um, de NSB gebruikte die vlag. Uh, naast die vlag gebruikten ze uh, hun eigen vlag rood-zwart kleuren, uh, zwart om de solidariteit en verbondenheid... met internationale fascisme uit te drukken. Rood, zoals ze zullen zeggen, als teken van opstand. NSB kwam in opstand tegen wat zij zagen als uh, nationale uh, verloedering... Uh, ondergang van het volk. Um, daarnaast gebruikte uh, NSB ook vlag, Vlaamse vlag met de Leeuw. Uh, vlag van de Unie van Zuid-Afrika. Om verbondenheid met leden van de Dietse Stam te benadrukken. Stamvlaggen. Ja, ja, dat grote ja. Nederlandse gedachte die kwam daarin tot uitdrukking. Goed, daar paradeerden ze mee enzovoort. Koen Vossen, voor we verder praten, eerst even dat, dat heikele punt... althans, het wordt vaak als heikel genoemd en bezien... en er ontstaat elke keer ook weer gezeur over... op het moment dat mensen de NSB en PVV vergelijken... dan ontstaat er gedoe. Wat vinden we van dat vergelijken? Is dat nuttig, zinvol... Jij als historicus. Uh, het nou, ik vind eigenlijk dat het alleen nuttig en zinvol is... als je breder gaat vergelijken. Um, dus niet alleen maar de PVV geïsoleerd en NSB geïsoleerd. Uh, want dan vind je altijd wel bepaalde overeenkomsten. Maar het heeft wel eens echt zin als je zegt... van bijvoorbeeld het nationalisme van de PVV nu. Uh, kun je dat vergelijken met het vooroorlogse nationalisme... zoals we dat onder andere bij de NSB zagen. Maar niet alleen bij de NSB. Uh, zo zijn al heel veel van die... Punten die, die pas ja, zin krijgen als je het wat breder trekt. Want als je het dan... jezelf wat moeilijker maakt als je vergelijkt. Dan... Je, je moet het jezelf wat moeilijker maken. Kijk, uh, uh, vergelijken is natuurlijk, uh, ik zou bijna zeggen... de basis van uh, historische en politieke wetenschappen. Hè? Je bent altijd uh, impliciet al aan het vergelijken. Uh, maar je moet het wel op een, op een, op een, op een goede manier doen. Uh, je zou kunnen zeggen... je kunt bijvoorbeeld nieuwe partijen door de tijd heen gaan vergelijken. En mm -hmm. dan kun je de Partij voor de Dieren ook met de NSB gaan vergelijken, als het ware. Dus ja. dan, dan krijg je dus een veel breder soort... Uh, nee, ja, maar, maar, en dat is, dat is zeg maar het wetenschappelijke. Ja, maar, uh, maar als je ja. zegt, je kan altijd vergelijken en het zo breed maakt... dan doe je alsof uh, de NSB en de PVV vergelijken. is het hetzelfde als grote smurf met Hitler. Maar dit is... Toch wel wat anders, want er zijn hier natuurlijk toch he, dat, ja. dat, dat nationalisme, dat opkomen voor het eigen volk, die, die de gedachten van Vlaanderen en Nederland, die vind je toch bij allebei. Nee. Dus er, er is toch hier meer grond voor een vergelijking. Inderdaad, ik bedoel, ja. bij niet iedere partij is een vergelijking even zinvol. Dat is ja. absoluut waar. Alhoewel je het ook weer is welk aspect van een partij je kijkt. Hè, kijk je naar de organisatie? Kijk je naar de ideologie? Kijk je? Hè, dus dat zijn we weer. Mm -hmm. bedoel, als je de NSB qua organisatie zou vergelijken met een partij nu... dan zou ik eerder aan de SP denken, overgeorganiseerd, activistisch, kader enzovoorts... dan de PVV, een partij zonder leden. Dus dan kijk je naar de organisatie, kijk je naar de ideologie, ga je dan vergelijken. Uh, dan kom je dingen tegen, populisme, heel sterk, uh, nationalisme. Maar dan moet je ook essentiële verschillen zien. Uh, bijvoorbeeld de NSB uh, voerde campagne tegen de democratie de democratie wilde men afschaffen. Er werd expliciet gezegd. Er wordt over de PVV soms wel gezegd... Van dat er allerlei verborgen agendas zouden zijn. Uh, daar wil ik vanaf zijn. Het, het, het kern is dat ze niet in openbaarheid... Goed. juist voor Goed. de democratie... Uh, zeggen ja, te je zei, dus Dat lijkt kort, mij een principieel verschil. Ja. Kort samengevat. Nou, let op de verschillen als je vergelijkt... en doe het breder dan alleen die twee ja, partijen met elkaar. Vergelijk in. Uh, o, ook omdat... Ja. Ik, ik vind dat die vergelijking hier ook... bijzonder nauwkeurig moet worden gemaakt. Omdat uh, ik ben eerder bang voor... een uh, tweede Kedigum dan voor een tweede Weimar. Een Kedigum, dan verwijs ik naar de aanslag destijds op het hotel van uh, de Centrumdemocraten. De antifascisten, zichzelf noemende antifascisten, uh, meenden de democratie te moeten redden door een brandbom te gooien in een hotel waar ja. extreemrechtse partijen bij elkaar komen. Ik bedoel, te veel vergelijken met, en te vaak de NSB noemen, kan mensen op ideeën brengen die. Ja, het is een hele, hele gevoelige zijn. vergelijking ja. en daar moet je ontzettend mee uitkijken. Helder, maar wel mogelijkerwijs zinvol, mits verantwoord. En verstandig uitgevoerd. Ja, en daarom gaan we toch maar even proberen. Want die vergelijking hangt ook als een zwaard van Damocles boven die PVV. Uh, we hoeven maar de naam Thomas van der Dunk te noemen. dan weten we het alweer. Er zijn meer historici die het doen. En vanochtend gaan we dat even ook doen. En we gaan beginnen toch nog even terug naar die prinsenvlag als symbool van patriotisme. Uh, de NSB presenteerde zichzelf in de jaren dertig als de meest vaderlandslievende partij in Nederland. De Hollander als oermens, de Henk en Ingrid van de Gouden Eeuw, dat is zoiets. Waar kwam het nou vandaan, Robin te slaan. Dat, dat, dat, dat extreem... Nou, dat zie je bij alle uh, fascistische partijen in Europa een soort hypernationalisme. Uh, kijken naar het eigen verleden en uh, dat verleden ook op de toekomst projecteren. Vaak is er een verleden waarbij er ooit een Gouden Eeuw was... En dat ideaal van het verleden wordt ook naar de toekomst. Het volk moet weer krachtig worden en er moet weer in een groot rijk komen. Dus ja, dat is ook wezenlijk aan, aan het fascisme. Elk, elke nationale vorm van fascisme probeert een eigen nationale variant te bedenken... die aansluit op de eigen uh, cultuur en uh, historische tradities. En dat zie je ook bij de NSB. Daarom wordt er nadrukkelijk gesproken over het Nederlandse nationaal socialisme. Ja, maar... De Koen Vossen, als je nou... naar dat, dat, dat benadrukken... van het eigene, van het vaderlandse... Nou ja, de, de, en de Gouden Eeuw kijkt... waar, waar komt dat voor ons jou vandaan? Uh, nou ja, kijk... Als je, als je als Nederlander nationalist bent... dan ga je kijken naar welke eeuw... natuurlijk uh, hè, onze trots is. En mm -hmm. dan ga je niet naar de 18e eeuw... dan ga je naar de 17e eeuw natuurlijk. Ja. Hè, en naar onze de ook, hè? Ja. ja, precies, Balken en het deed ook. Hè. De ja. VOC-mentaliteit. Uh, eigenlijk hebben uh, alle... Partijen verwezen op een of andere manier vaak al terug naar, zelfs de CPN in de jaren dertig, verwezen terug naar de Gouden Eeuw. Dus ja, dat is, dat is toch uh, onze eeuw, om het zo te zeggen. En uh, als je als partij dus die trots op je eigen natie wil laten blijken, dan, dan kom je met de jongens van de wit en de Michiel de Ruiter en dergelijke. Ja, maar als je nou kijkt naar de NSB en naar de PVV nu, en je kijkt naar hun sentimenten, dat, dat lijkt in de eerste plaats enorm patriotistisch. Hè? Het gaat om het eigen Nederland voor het oprechte Nederland voor, voor, voor een bepaald soort vaderlanders. Daar zit natuurlijk bij beide bewegingen een, een, een, een verband met de internationale situatie. Ja. In de jaren dertig de angst voor het communisme, nou ja, de, de, de, het, het, het flirten met, met, met uh, Hitler en Mussolini bij de NSB. Als je nu naar de PVV kijkt, waar, waar, waar ligt nou het, het allereerste sentiment, Convoss? Ligt dat nou bij... Uh, het patriot zijn? Of ligt dat bij de angst voor de islam? Uh, ik denk dat het een beetje afhangt van uh, wie je spreekt binnen de, NS, uh, binnen de, de PVV. Oh, goed zelf. Nu ga ik zelf ik ook zie ook hoe al, snel uh, het gaat. Ja, ja. <laughs> uh, nou, laten we maar van Wilders kijk, uitgaan. We gaan uit van Wilders, want dat is toch de, de, de, de oprichter en de grote man. Eh, kijk, Wilders is begonnen in eerste instantie als, uh, een, ja, ik zou willen zeggen, een neoconservatief die zich heel sterk tegen de islam keert vanuit de gedachte van de clash of the civilizations. Hè? Samuel Huntington, dat beroemde boek, ja. waarin hij zegt: van nou, ja, er komt nu de grote strijd tussen de, de culturen en de religies. En Wilders, die zie je ook in het begin heel sterk benadrukken dat. Als Nederland, als het Westen deze clash wil overleven, dan zal het weer sterker moeten worden. zal het weer meer trots op zichzelf moeten worden. En, daar uh, komt dus, en dan komt dat nationalisme erbij. Dus dat is het is een iets instrumenteels. Ja, Het is dus een revitalisering van de slappe ja. Nederlanders. Ja, ja dat, dat is dat het eigenlijk. doet toch ook wel. Een, ik kan het echt niet helpen. Maar het doet toch echt een beetje denken aan de NSB-tijd. Ja, maar je moet wel een. Het is ja, wel een fundamenteel maar, verschil. Het nationalisme van de PVV is daar cultuurhistorisch gefundeerd. Wij vormen een volk wat gegroeid is, gemeenschappelijk gewoonte taal, wonen op een gemeenschappelijk uh, land of in een gemeenschappelijk land. Uh, nationalisme van de NSB is vanaf de tweede helft van de jaren 30. Uh, heeft duidelijk een racistische lading. Wij zijn als volk een raciale entiteit. Uh, vormen onderdeel van de Dietse stam en die maken weer deels uit van het Germaanse ras. Dat is. Wel een verschil. PVV-nationalisme laat in principe de mogelijkheid dat andere mensen integreren in jouw cultuur. Op basis van je rassen leren is dat niet mogelijk. Je ja. bent fundamenteel biologisch verschillend. Dus echt. De NSB is etnisch gefundeerd uiteindelijk. Was ja. het trouwens vanaf het begin zo? Of is dat pas inderdaad in de tweede helft van de jaren dertig? Oh, nee, aanvankelijk was het niet zo. Wees de NSB rasseleer ook nadrukkelijk af. Tot uh, begon moment 34. Begon maar je was, ziet onder de aanhang al vanaf het begin... duidelijk racistische en antisemitische opvattingen. Dan begon het bij de... NSB dus ook cultuurhistorisch? Dat is eigenlijk ja, wel... hetzelfde als Italiaanse fascisme. Dus, dus ja. is er, een, ja, om nou echt even flauw te doen... Als het, als het bij de NSB kan, zou ik bijna zeggen... kan het dan ook bij de PVV of moeten we dat uitsluiten? Converse, dat die overstap maken van cultuurhistorisch... Nou, inderdaad. Ik, ik, ik, ik, ik is, is dat gevaar aanwezig of niet? Ik ben het eens met uh, Robin Sla dat, dat, uh, dat uh, uh, bij de PVV het nationalisme uh, dus niet etnisch is in eerste instantie. Uh, je ziet ook op de lijst uh, de lijsten van de PVV. Er zat bijvoorbeeld in 2006 een Chinees op de lijst, er zat nu in uh, Noord-Holland een, uh, een Irakeze. Dus ja. dat zit er niet bij. Um, Um, maar ik zie wel een ontwikkeling die ik wel uh, gevaarlijk vind, en waar uh, dat is het idee van takia, wat Martin Bosma heel sterk benadrukt. Ja, dat leg neigt naar het, naar het etnische. Nou, dat, dat idee is eigenlijk dat uh, moslims uh, die hebben de Islam heeft een bepaald leerstuk, de, uh, oh, ja. takia, mm -hmm. wat betekent dat je mag liegen in ja, een niet... als je ja zegt, bedoelen ze nee? Want je, nou, ja, je mag een... je mag dus liegen in een niet-islamitisch land in afwachting van, ik zal maar zeggen, de demografische vermeerdering van jouw groep, en dan je als, als, uh, al, toch alsnog als uh, islamiet naar buiten. En dat heeft dus als kern eigenlijk uh, dat, je, dat ze niet te vertrouwen zijn. Ja, dus en dan soort, worden dus... Ja, maar maar, maar dat Er is een soort dubbele agenda. Dus jij zegt, er is een, op zijn minst een risico dat ze van dat cultuurhistorisch nationalisme is er een kleine opening naar een soort ja, etnisch, dat gaat te oh ja. ver, maar in ieder geval een, een angst... Die, die, dat, als, dat met een wezen hierop neerkomt, als je, als je islamiet bent... kun je eigenlijk nooit in Nederlands modern worden nou ja, Dat, dat ja. is natuurlijk wel de uiterste consequentie van die gedachte, ja. Ja. lijkt ja. mij. Want is het dan niet zo dat bij de PVV... dat nationalisme eigenlijk alleen maar een soort instrument is... voor je binnenlandse politiek... maar dat het ze eigenlijk gaat om westerse waarden tegenover de islam? En dat, dat, dat te, tegen een godsdienst zijn kan je... Eigenlijk niet echt tegen een tegen een bepaalde ras noemen, want je hebt natuurlijk je je, je hebt zwarte en witte uh islamieten. Wat? Een soort heel witte islamieten. <laughs> ja. ja. Nou ja, in die ja. zin lijkt het uh, anti-islam sentiment nu uh, vaak ook meer op het anti-papisme, vind ik, van uh, voor de oorlog dan op het antisemitisme. Ik moet even kort: antipapisme is dat de, de protestantse meerderheid voortdurend roept dat ja. de, pa de, de, de papen, de katholieken, eigenlijk een gevaar, bijwoners van Nederland zijn een ja. gevaar voor de natie. Uh, uh, ja. Een student van me die heeft uh, een scriptie daar ooit over geschreven: een vergelijking tussen anti-papistische partijen, het Interbellum en de PVV. En ik vond dat meer overeenkomsten. In het type discours, type retoriek van uh, uh, bijvoorbeeld de demografische uh, vermeerdering van die groep, waardoor ze gaan uh, he, uiteindelijk uh, uh, via de baarmoeder gaan winnen, om het zo te zeggen. Ja. Uh, de enorme angst voor bekeringen. Uh, daar een soort obsessie van als, als een de, de protestanten zich bekeren tot uh, het katholicisme. Uh, het idee van gebrek aan nationale loyaliteit, waar ligt die nou eigenlijk? Ligt die? En het idee wat je nu dus heel sterk hebt je Nederland definieert toen als protestantse natie, nu mm -hmm. als christelijke natie. Nu ja. wordt het wat breder gedaan, maar ja. in ieder geval wel, want dit ja. is de kern van onze dus, natie. Dus en zeggen, dat wordt er eigenlijk niet bij. Ja. Ja. begrijp ik nou goed dat de PVV, wat jou betreft, twee keer tussen aanstekens fout is door licht op uh, uh, nationaal socialisme te, te steunen, op een bepaalde manier en op het antipapisme. Nee, je hoeft niet te antwoorden op de vraag. <laughs> nee, volgens mij is, de vraag is ook niet helemaal serieus, dus antwoord niet. Uh, de, de, de, Belangrijker misschien is het volgende. De, dat populisme, die, die, dat, dat inspelen toch wel uiterlijk op een soort rancunegevoel gevoel... op de, wat, wat uh, geloof ik, de braak noemde de buikmens. Of, uh, de maagmens. Ja. De, de maagmens, juist. Is, is, is, zit het niet vooral in de politieke stijl dat veel mensen denken... dit, dit, zijn eindelijk, dit is een soort uh, nationaal socialisme, uh, moderne stijl? Ja, maar ik vind ook wat de politieke stijl betreft... Uh, zijn de verschillen tussen het hedendaagse populisme... en het historische fascisme veel groter. Want? Als je aan de politieke stijl van fascisme denkt... dan denk je aan strak geregresseerde, uh, geritualiseerde massabijeenkomsten uh, met geuniformeerde aanhangers, uh, leiderscultus en zwaaien met vlaggen. Nou, dat zie je bij de PVV niet. En als ze iets doen met vlaggen, gaat het mis. Dus. Uh, <lacht> ja, maar moet je misschien zeggen, Koen Vossen, dat, dat de PVV... Uh, ja, toch eigenlijk gewoon ja, een te, te, te, te, te, te zelfzuchtige, egoïstische, kleinburgerbeweging beweging is... om überhaupt in de schoenen van het fascisme te kunnen staan. Uh, je bedoelt dat je bedoelt, het... Uh, kijk, het, ja. het fascisme, wat je er ook van zegt, het deugt natuurlijk allemaal niet, laat het ja. me duidelijk zeggen... maar het had een bepaald groots ideaal, wat ook veel eisten van haar aanhang. Ja. Dat kun je van de PVV toch niet zeggen. Nee, maar goed, kijk, ik, ik, ik denk dat dat een, uh, in die zin een PVV-product van deze tijd is. Waarin geen enkele partij meer in staat is om een echte achterband te mobiliseren. Die heel actief is. Ja, heel misschien de SP nog. Maar, uh, ja, de idealen van de Partij van de Arbeid van nu. Uh, kan je ja, ja, niet het in het de schaduw staan van de SDAP van vroeger. Nou, het gaat niet zozeer ja. om idealen, het ja. gaat meer om de mobiliserende kracht van de idealen, nou, lijkt nou, mij. Ja. Ik bedoel, men laat zich nu niet meer zo mobiliseren. Kijk, een slogan als wat de, de fascisten in de jaren 30 hebben, hadden. En ik denk dat dat een heel groot verschil is tussen het hedendaagse populisme en het fascisme toen. Van, doe niets, niets, dein volk is alles. He, dat idee van als individu... Uh, ben je alleen maar wat als onderdeel van een groots volk... Dat is natuurlijk, dit, het is nu een ontzettend individualistisch uh, tijdperk en dat zie je bij de PVV ook terug. Het gaat om Henk en Ingrid die een leuk leven willen leiden en die geen overheid willen die zich daar, uh, als, uh, als uh, zij als hardwerkende ja, burger, dat in de weg gaat staan. Kort wat afsluitend, we kunnen rustig gaan slapen, maar moeten licht waakzaam blijven. Mogen we het daarbij laten, uh, Roman de Saar? Ja, dat mij Goed. Heerde, bedankt voor jullie toelichting. En uh, ja, wellicht weer tot de volgende keer. Het is afwachten hè, wat voor kansen er gegeven worden. Precies. Okay. Het is inmiddels alweer vijf over half elf. Tijd voor de column van Nelke Noordervliet. Er is een pestprotocol opgesteld voor bejaardenhuizen. Zoals er al één is voor scholen. De term is misleidend. Hij suggereert een gids te zijn voor beter pesten. En misschien is dat ook wel zo. Pestkoppen zijn buitengewoon inventief... en zullen altijd een geniepige weg vinden naar hun slachtoffers. Een andere illusie die wordt gewekt... is dat tussen school en bejaardenhuis een verrukkelijke pestvrije zone bestaat. Dat is uiteraard een misvatting. De werkvloer is een ideaal jachtterrein. Zo is het leven voor pestslachtoffers... waarom denk ik nu toch opeens aan 1348... één lang tranendal tenzij ze weerbaar en immuun worden. Het is niet makkelijk, maar niet zelden zien we een pestslachtoffer... door de weerstand die hij ontmoet en overwint opbloeien. Charlie Brown van de Peanuts zei het al... Tegenstand maakt je rijp. De ziel in de groei kun je het best water geven met tranen van verdriet. <coughs> Twee jaar geleden zat ik rustig te wachten tot het mijn beurt zou zijn... voor een openbaar interview in een Rotterdamse gelegenheid... Er kwamen twee dames naar mijn tafeltje... die me een vraag stelden die ik wel vaker hoor. Ken je ons nog? Hoewel hun gezichten me bekend voorkwamen... wist ik de namen er niet op te plakken. Ze noemden hun namen en een golf van herinneringen sloeg over me heen. Natuurlijk, ik wist weer waar ze woonden. De een zat bij mijn zus in de klas, de ander bij mij. Hun volgende zin was onthullend. Ja, zo haalde ze op, jij had nogal een kattige moeder... Dat was waar, maar waarom dat hun belangrijkste herinnering was aan mij... ontging me. Ze gingen door. Jouw moeder kwam dan bij ons aan de deur... en zei dan tegen onze moeder dat we met jou moesten spelen. Dat ze ook al bij deze zusjes langs was geweest... stortte me meer dan vijftig jaar later alsnog in diepe schaamte. Het was mijn moeders hoogst persoonlijke, goedbedoelde pestprotocol. Constateerde ze dat ik weer eens was buitengesloten of gepest... dan kwam ze op hoge poten naar buiten... En gaf in mijn gegeneerde aanwezigheid de dader op zijn of haar falie. En niet zuinig ook. Laat je toch niet op je kop zitten? voegde ze mij dan toe en zat me daarmee weer op mijn kop. Ik zuchtte dan maar en zocht de periferie van de groep. om verlangend te kijken naar het centrum van de handeling. Buitenschot van de pestkoppen en buitenschot van mijn moeder die het heel lang heeft volgehouden de moeders van potentiële vriendinnetjes... lastig te vallen met mijn verlegenheid... en hen te sommeren hun dochters met mij te laten spelen. Soms moest ik mee op zo'n tocht. Genadebrood heb ik menigmaal en met lange tanden gegeten. Het is niet ondenkbaar dat ik daarom een beroep heb gekozen... dat mij een plaats aan de periferie garandeert... en me vrijwaart van een dagelijkse werkvloer... Maar hoe moet dat straks als ik oud en gebrekkig ben... en lokt, waar het personeel klaarstaat... met een protocol voor de pestkoppen... en ik tegenover hen en de haaibaaien en kattenkoppen... van vroeger mijn rollator moet verdedigen? Ik ga over jullie schrijven, zal ik dreigend zeggen. Ze halen hun schouders op. Want wie leest er nou nog? Ja, dit, dit was een prachtige column geweest... maar toen was jij er ook niet bij ons he, voor moederdag. Oh, <laughs> ja, <laughs> ja, precies. <Yes>. Nelke, bedankt. <laughs> Ja, 45 jaar geleden is het alweer dat het team van het legendarische NCRV-programma Fars majeur dit spotliedje op Mao schreef. Het liedje was gemaakt bij beelden van een zwemmende Mao die destijds de wereld overgingen. Om hem heen zag je vele andere Chinezen te water dan ook zwemmen in hun bootjes. Uh, Jan van der Putten, in jouw boek Verbijsterend China is net verschenen. Je probeert ons in dat boek met andere ogen naar China te laten kijken. Die zwemmende Mao van toen. Dat was vast niet zomaar een zwempartijtje. Daar zat een grootste gedachte achter, of niet? Uh, nee, dat was niet zomaar een zwempartijtje. Hij had al, al eerder trouwens, had hij daar in de Yangtzee uh, van zijn zwemcapaciteit een blijk gegeven. Om dezelfde reden als waarom hij het bij deze gelegenheid, waar dit titje over gaat, deed. Uh, dat is namelijk aan het begin van de culturele revolutie in 1966. Mao had een hele hoop vijanden. En daarom werd die culturele revolutie ook ontketend... Hè, om die vijanden te elimineren, de jeugd te, te mobiliseren... tegen zijn vijanden in de partij. En tegelijkertijd ook waren er veel geruchten... dat het heel slecht met hem ging. Dat zijn gezondheid zeer te wensen overliet. En misschien zelfs al dat hij dood was. Dat was de hele tijd niet aan het publiek verschenen. Ja. Nou, toen is hij dus in de Yangtze gedoken en heeft daar, het nou, schijnt zelfs 5, bijna 15 kilometer, heeft hij daar gezwommen. Toch voor een man van 73 geen geringe prestatie. Om te laten zien, eh, ik ben nog altijd aan de macht, ik ben, er moet met mij rekening gehouden worden, ik ben een buitengewoon fitte Voorzitter. En ja, dat ik was ik reden. vond het er toch een beetje moeizaam uitzien hoor. Toen ik die beelden weer zag. Vijftien kilometer. Ja, ja. ja. ja er is al wel veel mythevorming uh, omheen geweest zijn. Zoals alles bij, bij, bij, bij Mao. Maar het heeft uh, in ieder geval effect gesorteerd. Hè? Want uh, daar, daar was die weer Mao. Hè? Ja. Ja, nog en, altijd. Uh, uh, en daar gingen ze tegen Aan de macht. Ja, ja tien jaar, begin van tien jaar verschrikking en culturele revolutie. Ja, dan gaat het. Bij China al een geschiedenis van duizenden jaren. He. Vele dynastieën van koningen en keizers zijn Mao vooraf gegaan. Was Mao nou een echte breuk met die traditie? Of past Mao daar in zekere zin ook in? In zekere zin wel. Maar tegelijkertijd was hij ook een breuk. He. Dus ja. Beide. He. Aan de ene kant zette hij de oude traditie voort van een... Uh, van een, een, een uh, hiërarchisch systeem. Dat is het keizerrijk natuurlijk altijd uh -huh. geweest. De Mao was even hiërarchisch. Het communisme sloot daar, daar naadloos uh, op aan. Hij had ook uh, heel veel trekjes van Confucius. Hè, de oude wijze die... Uh, 2500 jaar geleden gezegd heeft... hoe de Chinese maatschappij dat moest uitzien... En die nog altijd of eigenlijk weer opnieuw... eigenlijk de, de grote nationale denker is. Uh -huh. Daar had hij veel mee gemeen. Hoewel die hem eigenlijk uh, Ja, want Confucius is, is, is even verboden. En juist onder Mao. Nou, hij heeft ja. een, een van zijn vele ideologische campagnes... was ook gericht tegen Confucius. Want die werd gezien als de oorzaak van alle kwaad. Uh, van, ja. van een feudale samenleving. En dat de mensen uh, weet het, uh, alleen maar... Uh, hun meerdere gehoorzaamden, niet met eigen dingen kwamen. Nou ja, dat, onder het communisme was het natuurlijk van hetzelfde laken een pak. Maar die, die, die uh, campagne is heel lang geweest. Een aantal jaren. Maar wie hem gewonnen heeft, dat was niet Mao. Dus nee. Confucius. Confucius dat is ja, terug is. van heel even eigenlijk nauwelijks weg ja. Ja. Confucius werd geen nationale held zoals Michel de Ruiter... bij andere partijen, bij eh, wijze van spreken. Dat, dat heeft Mao überhaupt niet gedaan. Het, zich het verleden toe-eigenen. Nou, in zoverre, voor zover hij het kon gebruiken. Hij was een, een, een enorme bewonderaar van de eerste keizer van het Verenigd China. Dat is dus de derde eeuw voor Christus. De man die voor het eerst China verenigd heeft was voor Mao echt een, een, een held. Omdat hij zelf ook China verenigd of herenigd heeft na de burgeroorlog. En ook vanwege de zeer drastische methodes van de eerste keizer. Als je te laat op je werk kwam, dan ging je eraan. En ook je hele ploeg, je bijvoorbeeld degene die bezig waren... met de bouw van de toenmalige versie van de Chinese muur. Als je te laat kwam, dan werd je geliquideerd. En de hele ploeg ging... Met jou, op tijd hetzelfde lot, ja. En ja, toch is ja. de muur afgekomen. Goed. Ja, ja. Nee, nee, nee ja, die is ja, da ja. daarna weer verwoest. Ja. En er zijn tientallen andere muren weer van daarna gekomen. Maar goed. Na, na, nou, nou, geldt eigenlijk wat jij voor Confucius zegt. Hij is even weg geweest. Dat geldt volgens jou, dat zeg je in de inleiding van je boek ook al. Dat, dat, dat geldt eigenlijk voor heel China. Wij denken nu, China is de uh, nieuwe wereldmacht in opkomst. Maar jij zegt, dat is helemaal niet de nieuwe wereldmacht. Eh... Uh, het is even, China is even weg geweest. Maar uh, voor de tweede helft van de 19e eeuw was China altijd al een wereld. Ja, vond ik. De laatste 2000 jaar is China zo ongeveer 1800 jaar het belangrijkste land van de wereld geweest. Maar dus we dat wij in... denken dat het Nederland ja. is geweest. En Rome en de Grieken. Dat, we, we, nou, de, die, de manier waarop wij er, daar kijken is helemaal verkeerd. Niet, niet helemaal verkeerd, maar die, is, uh, die dekt niet de hele werkelijkheid. Er was een, natuurlijk geen globalisering. Hè? Dus wij wisten ook niet zo erg veel van, uh, van, van China af. Pas, hebt, uh... pas in de 16e, 17e eeuw wordt er iets van precies die Marco Polo dus de, de, de, ja, ja, dat is dan nog ja. een beetje in de in de in de in de fabeltjesfeer fa valt. Ja. Uh, maar wanneer de eerste uh, Italiaanse Jezuïet in China komt, Matteo Ricci, hè, rond, uh, rond 1600, dan beginnen de berichten. te maar, maar even dit, er is pas een boek verschenen die verschijnen om de havenklap, dat is het boeken van een Amerikaans klassicus uh, wereldgeschiedeniskundige Ian Morris. Die heeft de hele wereldgeschiedenis bestudeerd van het, de opkomst van het Westen en de strijd tussen Oost en West vanaf uh, 10.000 jaar voor Christus tot en met uh, Heden. En die beweert en zegt, ja, China is altijd een grote macht geweest, maar ergens tussen, uh, pak een beet, 800 na Christus zijn ze die wereldmacht uh, zijn ze die kwijtgeraakt. En, die, en aan het Westen langzaam maar zeker, en het Westen heeft die macht pas weer echt teruggewonnen trouwens rond de 1900. En hij zegt, China was wel een grote macht, maar China was toch meer naar binnen toegericht. Nou, uh, China heeft nooit uh, de, de pretentie gehad om, uh, om andere landen uh, rechtstreeks te domineren. Het kolonialisme in onze zin is uh, China natuurlijk vreemd. Ja, dat zien tibentanen en zo natuurlijk wel iets anders. Ja, maar dat, dat zijn dan ook ja. randvolken. Dat zijn, uh, dat zijn uh, volken die, die, die als een, als een halve uh, kring rond, uh, rond China liggen. Als een soort bufferstaten. En die moeten veiliggesteld worden voor, uh, voor, uh, voor China omdat ze grenzen aan, de, aan moeilijke buitenlanden. India bijvoorbeeld. India en China is, uh, kan, gaat niet goed samen. En tegelijkertijd vanwege de enorme uh, grondstofrijkdom die daar is. Uh, dat geldt voor Tibet, dat geldt ook voor Xinjiang. Uh, Zangodisch ja, ja. West-Europa. Uh, dat gebied in het noordwesten. Het is een soort kolonisatie zoals de Sovjet-Unie hem ook kende. Dus we pakken er wat landen die aan ons grenzen uh, bij... Maar nou, de Sovjet-Unie is wat, wat, wat, wat sneller gegaan dan China. Ja, Dit ja. gaat in de, in de loop van, van, van vele eeuwen. En de, en de grenzen van China liggen ook niet vast. Dat fluctueert. Nu wordt China groter, dan weer kleiner. Nu is, uh, valt het uiteen, dan komt het weer, weer bij elkaar. En die grenzen hebben eigenlijk nooit goed vastgelegen... tot de Europeanen kwamen in het uh, midden van de 19e eeuw. Daarvoor was het eerder een soort... Een soort uh, beschavingstaat dan een staat in onze westerse zin. zoals bij de vrede van Westfalen gevormd in 1648. De nazistaat. Dat is ja. een begrip dat China eigenlijk vreemd is. China beschouwt zichzelf als de belangrijkste beschaving van de wereld. De rest van de wereld bestaat eigenlijk uit barbaren. En degene die nog een beetje deel hebben aan de Chinese beschaving... dat zijn de vazalstaten, zo eromheen. Misschien gaat het in de toekomst ook weer zo worden... Uh, dus die, dat, dat hele idee van gelijkwaardigheid van staten is, is, is China vreemd. En het, het winnen van andere landen die dan deel worden, verre landen... die dan deel worden van het Chinese Rijk, zoals laten we zeggen de Britse ja. gemeente best... is totaal wezensvreemd aan China. Ja. Maar dan halverwege die 19e eeuw, je verwijst er steeds naar... dan komen die barbaren opeens binnen en dan legt China het af. Dan krijg je wat jij noemt, ik geloof, de, de eeuw van de vernedering. De eeuw der vernedering, ja. Ja, ja. ja uh, China heeft toen eigenlijk de aansluiting... met de moderne tijd gemist. In die tijd waren ze nogal op zichzelf gekeerd... hoewel ze de grootste handelsnatie van de wereld waren... hoor in de 19e eeuw, tot, tot diep in de 19e eeuw nog. En uh, Engeland was net begonnen met zijn uh, industriële revolutie... en wilde zijn producten afzetten en vooral wilde een ander betaalmiddel zien voor de invoer van thee uit China. Dan betaalden ze zich schil aan, aan, aan, aan het zilver... dat ze weer uit Spanje hadden gehaald, die het weer uit Bolivia had gehaald. En dat wat het zilver raakte op een gegeven moment op. Toen hebben ze India, uh, sorry, China overstroomd met opium uit de Britse kolonie India. De Britse Indië. Ja. En daar is een opiumoorlog uit voortgekomen die China op een afschuwelijke manier heeft verloren. En dat was het begin van echt die eeuw der vernedering... waarin oorlog op oorlog voor, uh, uh, zich voordoet. En China eigenlijk bijna een westerse kolonie dreigt te worden. En een hele hoop gebiedjes binnen China... zijn eigenlijk al dan uh, deel van, van, van uh, wester, westerse mogendheden. Dus China heeft op een verschrikkelijke manier last gehad... van het imperialisme van die periode... en valt daar nog altijd op terug... Ja. He, nog altijd. Maar, maar dat wordt op een gegeven moment wordt dat het einde van al die dynastieën, het einde van het keizerrijk. Je krijgt dan in 1911, 1912, dus feitelijk eerder dan in, in, in Rusland, krijg je daar een soort revolutie. En voor we het daarover gaan hebben, wil ik een fragmentje laten horen wat ik in het archief gevonden heb. Want er, bij die revolutie waren ook Nederlanders aanwezig, de Westerlingen zaten daar. En uh, een Nederlandse militair is, heeft in 1973 voor de VARA-microfoon zijn herinneringen daaraan opgehaald. Luister maar. In 1912 was ik dan bij het Kors Mariniers aan boord van de Holland, op Shanghai. En toen werden er 35 mensen uitgezocht om naar Peking te gaan. En daar was ik bij. Ja, allemaal scherpschutters hoor. En u was daar om de Nederlandse legatie te beschermen? Ja, ja. Voor de Hollanders en voor het, uh, uh, voor, het blanke, voor het blanke ras, want die verkeren natuurlijk in gevaar. En toen ben ik afgelost en een paar dagen daarna, toen uh, kreeg we bevel om een mars te maken, een door Peking. En dat is gebeurd. En toen zagen wij de straten vol lijken. Daar hadden de Repubu republikeinen, hadden de keizerlijken allemaal afgemaakt. Want ze konden niet ontkomen. En gebeurde binnen de grote muur. Begreep u waarom daar revolutie was? Ja, door uh, ik, wij konden niet anders begrijpen uh, dat, uh, dat die revolutie, uh, revolutie daar was. Omdat de mensen vreselijk onderdrukt werden door het keizerrijk. Ja, keizerlijke troepen werden uitgeroeid door republikeinen, Jan. daar zaten dus ook westerse troepen en die deden niks. Die hielpen hun bondgenoot niet. Uh, welke bondgenoot? De keizer? De keizer. Hè? Ja, ja. Dit, dit lijkt me een soort zwakke reprise van de, van de, van de, van de bokseropstand. Rond 1900, toen ook zo'n... Dus echt een leger van westerse machten daar op een hele bloedige manier een eind uh, aan heeft gemaakt. En de, en, en de keizer op het laatst, of de keizerin eigenlijk, hè, de keizerin Suchi, dat was de macht achter de troon. De, de, uh, de keizerin met de lange nagels. De, de, de ja, de, de keizerin Douarière, of hoe je ook ook dat mag noemen, de keizerin Vochtdes. Maar goed, in 1912 was het afgelopen. Hè? Ja, maar, uh, ja. maar daar, daarmee was uh, de, de ontwikkeling van China zelf uh, uh, niet echt naar iets nieuws gekomen. Het einde van het keizerrijk... is volgens mij niet de grote breuk... in, Ch in de Chinese geschiedenis. Dus volgens mij de grootste breuk... is in, 19, van in de moderne tijd... in 1978. Als eindelijk China weer... De, de, de, ja, tot zichzelf komt. Ja, we slaan die, nu even de hele ja, ja, Maal ja, ja, ja, aan. Ja, ja, ja, ja, daar kunnen we nog op terugkomen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar even, nee, want Maoïsme nee, nee, is, is namelijk ja. hoe vreselijk het ook geweest is, naar mijn idee, toch een intermezzo. In de Chinese geschiedenis, die, of de Chinese, Chinese geschiedenis van nu, sluit veel meer aan. bij de vroegere geschiedenis. Dan de periode van Mao. Die, ja. die een uitzondering was, die je alleen maar je kunt, uh, kunt verklaren vanwege de waanzinnige historische omstandigheden... en de afschuwelijke drama's die er gebeurd waren. En, en alles was, was geprobeerd en niks was gelukt. En China dreigde een uh, kolonie te worden van het Westen. dreigde weer uiteen te vallen. Verschrikkingen allemaal. Nou ja, dan nou komt er zo'n heilsleer uit Moskou. He. Ja. En dan, nou ja, dan kan je je voorstellen dat dat mensen... Mensen, mensen aanspreekt. Ze goed. hadden namelijk inderdaad niks meer te verliezen... dan die beroemde ketenen. Ja. Maar goed, dat was, dus <lacht> een dat was dus een rimpeltje in de vijver, zeg jij. Ondanks alle verschrikkingen. En dan komt, de, ik geloof, Deng Xiaoping. Eh, en dat ja. is, die, die sluit weer goed aan ja. bij de keizers. Um, Leg eens uit. Nou, Mao gaat dood in 1976. Waarschijnlijk is dat nog net op tijd. Als het nog langer was geduurd... dan was het met die communistische partijen... volgens mij heel slecht afgelopen. Daarvoor waren die verschrikkingen te groot. Wat Mao ook betekend heeft op sociaal gebied en zo er zijn nog mensen die veel heimwee hebben naar de Maoïstische heilstaat laat ik maar zeggen van toen. Maar goed, eh, het ging heel slecht met China en het ging vooral heel slecht ook met de communistische partij. En de communistische partij had een nieuwe legitimatie nodig. Naar nou, de oude legitimatie was de overwinning van Mao in 1949 tegen ja. de nationalisten eh, op Japan. Zankajek. Op en, ja, en, eh, uh, ja. En, eh, en uh, hij was de, de vader van, de, van het nieuwe vaderland, China ja. weer verenigd. En noem maar op. Uh, maar dat was uitgewerkt. En historisch gezien heeft de Maoïstische periode... eigenlijk maar heel kort geduurd. Van 1949 tot 1976. Ja. Komt maar... dus Deng Xiaoping. Ja. En die ziet dat de communistische partij... een nieuwe legitimatie nodig heeft. Nou, en dat is niet meer... Uh, arbeiders alle landen verenigd, u. Of we zijn allemaal gelijk en zo. Nee, het is heel simpel. Rijk worden is glorieus. Dus de Chinezen moeten rijk worden. Dat was tijdens de keizers ook zo? Uh, dat was in zoverre tijdens de keizer zo dat diezelfde mentaliteit van toen ook in, de, in, de, in dezelfde mentaliteit van de keizertijd weer terug kon komen. Dat de Chinezen zichzelf konden ontwikkelen, alleen in nieuwe, in nieuwe omstandigheden. Maar wat is precies de breuk? Want je zegt, China was honderd jaar voordien naar binnen gekeerd. Mm -hmm. Bemoeide zich niet met de wereld. Het was überhaupt altijd een beetje, zeg maar, een, laten we voor het gemak zeggen, een zwak punt van China. Wat is dan precies de breuk in, uh, met Deng Xiaoping? dat ze rijk willen worden en dat ook de wereld mee mag... dat ze ook in de wereld de plek willen nou, hebben? China had de, de wereld nodig om economisch, zich economisch te ontwikkelen en die periode van die, die, die, die, die eeuw der vernedering in te halen... waarin ja. ze de industriële revolutie hadden gemist in feite. Dus heel laat, pas in 1978, begint de, econo de, de, de, de, de uh, industriële revolutie in China... en slaan ze de ene fase na de ander gewoon over. Dan ja. gaat het razendsnel. Daar hebben ze de wereld voor nodig, want China zelf lag op zijn gat. Stelde bijna niks meer voor. Ja, maar als het erop aankomt zijn ze nog steeds op zichzelf... en naar binnen gericht en gaat het zich... Ja, daar gaat het uiteindelijk ja. om. Het gaat om de terugkeer van de glorie van China. En daarom kan je wat er in de nabije toekomst met China gaat gebeuren... absoluut niet begrijpen als je dat verleden niet kent, hè, waarin het steeds de glorie van China centraal staat. Ze zien zichzelf inderdaad als, de, ja, als een superieure natie. En misschien hebben ze er ook wel gelijk, ook, gelijk in. Ook als je kijkt naar ja. de langdurigheid van die, van die beschaving. Hè, de, de gigantische uitvindingen toen wij ja. nog in onze berenvellen rondliepen. Hè, een, een vondst als het karakterschrift en noem maar op. Nou, Daar borduurt men op voort, daar valt men ontzettend op terug. En, uh, en op het ogenblik... Ja, China heeft de, wereld no heeft de wereld behoorlijk gebruikt om snel zich te ontwikkelen tot de tweede economische macht van de wereld. En heeft de wereld wat minder nodig voor een hele hoop dingen. Vandaar dat bijvoorbeeld met buitenlandse investeringen in China op het ogenblik ja. veel lastiger gaat. Ja, tot, tot, tot slot, Jan, uh, kort. Denk je dat de communistische partij daar nog. Uh heel lang uh, een leidende rol in zou spelen... of uh, keren we terug naar een keizer of een andere vorm? Nee, de, de bedoeling juist van dit alles... is de communistische partij aan de macht te houden. De economische ontwikkeling van China is juist... om uh, consensus te, te creëren achter de partij. En tot nu toe zijn ze daar aardig in geslaagd. En af en toe flinke doses repressie. Maar uh, de waar de communiste partij om gaat, is eeuwig aan de macht te blijven. Desnoods misschien met invoering van de democratie... als de partij maar aan de macht blijft. Goed, Jan van der Putten. Bedankt. Het boek heet Verbijsterend China en het is uitgegeven bij Nieuw Amsterdam. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug met de geschiedenis van de elektrische muziek... en ook met het tweede deel van onze serie over de Joodse onderduik... tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tot zo, tot na het nieuws. Mario 1 en de strijd om de kampioenschaal. Oh ho, de goal voor Ajax. Het is 1-0 voor FC 20. Wie gaat het worden?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 Geef aan de Anja-actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Geef Nederland, geef. Rekening 50-50. Juist nu. De Libris Literatuurprijs wordt gesponsord door Libris Boekhandels. Haar muziek is compromisloos en waarachtig. Een hommage aan de Russische componiste Galina Uzwolskera, leerling van Shostakovich. Zoek het Oostvolskjaarfestival festival met onder andere het Noord-Nederlands Orkest... Asko Schoenberg, Rijnbert de Leeuw en vele anderen. 27, 28 en 29 mei. Kijk op muziekgebouw.nl. Dit is Radio 1.